Een van de tegenstanders, de PVV, vroeg uitstel van het debat. PVV naar de Wilders wilde wachten tot na het kort geding... dat hij met betrekking tot het fonds heeft aangespannen tegen de staat. Het kort geding dient dinsdag. Maar een meerderheid van de Kamer stemde voor voortzetting van het debat. Onder de nieuwe kinderasielwet zouden hooguit 500 kinderen... in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.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 Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Bastiaan Nachtegaal en Anne de Jong. We kijken naar het verleden het heden en de toekomst van de christendemocratie. We besturen telefoons op afstand en luisteren natuurlijk naar muziek in de studio van Bombay Showpeak. Goedenacht, dit is het vroege begin van 23 mei. Het is twee minuten over drie en dit is Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. U hoorde net voor het nieuws hoe onze 16-jarige verslaggever Rens Goosling van Mike de Boer leert hoe hij zich beter kan kleden. Hij kreeg nogal wat kritiek. Mike uh, was niet echt stuk van de outfit van Rens, maar nu komt hij toch echt met handige tips. Kijk wat langer in de spiegel. Kijk wat het voor je doet. Dan mag dat jeanshemd wel, hoor. Maar dan doe je daar bijvoorbeeld een wat lager hemdje onder. Vind ik mooier, die strakker zit. Want je hebt namelijk een goed lijf, moet je laten zien. Ik had dan nu bijvoorbeeld een, een beetje een lekker geruit hemd... waar je even wat bruin in zit van, dat, van, dat, van, dat, van die bodywarm En even wat blauw van die jeans mooier gevonden. En dan doe je gewoon een, een totaal bezopen, lekkere, maffe, geruit jeans aan... Ongelooflijk hot. Ja, ik, ik heb dus rood haar, ik heb daardoor ook een witte kop. Hoe moet ik daarmee op, omgaan? In jouw geval zou ik heel erg blijven in die olijfkleuren. In een beetje die herfstachtige African kleuren. Dat werkt voor jou heel goed. He, gewoon, gewoon mooie warme kleuren, maar niet blauw. Want blauw is heel kil en heel koud. Dus als bij een witte huid is het ook nog eens een keer gewoon een absolute no-go. Serieus? Ja. ja, het staat zo leuk bij mijn ogen. Dat hoor ik heel vaak. Nou, Nederland. Dat was 1980. Maar het kan met hele kleine veranderingen al beter gaan. Ik ga nu even het overhemd van mijzelf pakken uit mijn kast... Ja. om te laten zien wat ik onder deze bodywarmer leuker vind. Okay. Ja, we staan in je, in je kledingkast. Ja, in de walking closet, hè, zoals dat heet. Het is uh, net als die bierreclame. Die mannen heel hard gaan gillen. Nou, dat is hier dan allemaal kleding. Dit is een, een hemd. Wat ik gewoon bij de Berska heb gekocht, dat kost, kost 12,95 euro in de uitverkoop. En dat zou een stuk, stuk beter staan onder deze bodywarmer. Okay. Trek het zomaar even aan maak gewoon een foto over datzelfde witte t-shirt. En dan zal je zelf meteen het verschil zien. Eén hele kleine goedkope verandering. Als betere... ik dit zie, dit is dus een soort van overhemd. Een beetje geruit overhemd. Ja, ja. Maar ik, ik zou niet, het zou me ook, niet opvallen. Dit is, als je een effe overhemd pakt, hè, dan ga je eerder richting dat, dat, dat, dat bruinige goud... Dat zijn goede kleuren voor jou. En daar onderscheid je ook mee. Want dat zijn okay. natuurlijk. Wij zijn in Nederland. Ik zeg wel, wij kleden ons naar het klimaat. Hier wordt heel veel grijs gedragen. Kijk maar om je heen. Kijk maar straks bij jou morgen in de klas. Heel veel mensen hebben grijs of blauw aan. We kleden ons bijna op het weer, op het klimaat. Dus daarom vind ik die hele colorblokking zo'n fantastische verandering. Ik kijk nu soms op een schoolplein en ik zie een feest van kleuren. Daar wordt toch veel blijer van. In plaats van al die grijze muizen. Lelijk, niet mooi. We hebben graag dingen aan die lekker zitten. Nou, heb ik nu een fantastische boodschap voor je. Mooie kleding zit niet lekker. Want iets wat getailleerd zit, of iets wat een mooie wollen stof is... of iets wat wat meer vorm heeft, zit niet prettig. Ik wil je ook een compliment maken, want op zich vind ik qua vorm dat je het wel goed doet. Je bent natuurlijk lang en dun. Uh, uh, als je dan schoenen in contrast tot een broek neemt... Hè, dus dat je in wat meerdere kleuren iets opbouwt... dan krijg je sowieso dat het lichaam wat compacter wordt. Dus dat doe je wel heel goed. Zo'n dus wijde broek kan je ook prima hebben, want heel vaak ben je juist wat kleinere mensen... die krijgen nou, dan ziet het eruit als hun benen 20 centimeter zijn. Dat is natuurlijk niet. Nou, gaan we nu even het shirt aantrekken, eens dus even kijken wat het voor je doet illustrerend de foto's om het resultaat te laten zien hoe je met heel weinig iets kan veranderen en gewoon een beter effect kan bereiken. Gewoon wat zachter van kleur. Er vindt, bevindt zich in elke trend altijd wel één trend die wat zachter van kleur is. Dus pas later kom je erachter hoe mooi en hoe knap je bent rond deze leeftijd. Want dan heb je namelijk alles nog en dan heb je nog een goed lijf en uh, dat wordt alleen maar minder. Dus probeer er wel een beetje van te genieten. ben eigenlijk een beetje jaloers op me. Nee hoor Rens, behalve op je haar. <lacht> Oké, okay. maar de foto's staan in ieder geval nu op Twitter en uh, die kun je gaan bekijken. Leuk. <lacht> Mocht u in de, de omgeving van Arnhem een hele stijlvolle jongen opeens hier rondlopen... dan is het waarschijnlijk onze 16-jarige verslaggever Rens Gooseling. Hij was namelijk op bezoek bij Mike de Boer. Vandaag presenteerde een groep CDA's de kanon van de christendemocratie. De eerste delen zijn uitgereikt aan cda Corrivee, Jan-Peter Balken... en de Dries van Acht en Ruud Lubbers in een zaaltje, stampvol CDA'ers dus. Maar toch moest de handvraag gesteld worden... bestaat de christendemocratie nog wel? Henk Woldering, ex-CDA'er en schrijver van het boek... De politieke filosofie van de christendemocratie. Goeienacht. Ja, dag meneer. Ja, Goeie vraag. Bestaat de christendemocratie nog wel? Ik heb er moeite mee, omdat ik het weinig herken. Ik zou het willen. Maar ja, als ik nou kijk naar bijvoorbeeld de zes uh, kandidaten voor... De lijftrekkers, voor het lijsttrekkerschap, dan heb ik eigenlijk bij geen van die mensen... Uh, echt een leidinggevende gedachte van het CDA of van de Christendemocratie ontdekt. Ze spreken wel overal in onderwerpen, maar als je nou gewoon nagaat... wat is nou de leidinggevende gedachte van de Christendemocratie? Dat het gaat om recht en sociale rechtvaardigheid. Als leidinggevende ideeën om zowel individuele persoonlijke vrijheid... en solidariteit met elkaar in evenwicht te brengen... en waar ook een sterke positie van de overheid... Ter willen van solidariteit wordt verdedigd. Nou, dan zie je daar weinig van terug. Ja, en concreet, wat mist u dan? Bij welke, ja, misschien beleidsterreinen gaan ze nu de mist in? Nou, laat ik u een voorbeeld geven uit. Een, het is bijna een afgezaagd onderwerp. Maar Neem nou eens de hypotheekrente aftrek. Hè? In het laatste verkiezingsprogramma werd zelfs gezegd van ja, het is beter dat we daar voorlopig van afblijven. Ter willen van en dan komt het argument voor de, de rust en de orde op de stabiliteit op de woningmarkt. Op zichzelf mag, dat kun je natuurlijk zo'n argument best noemen, maar een rechtgehaald christendemocraat gebruikt zo'n argument niet als eerste. Dan spreek je eerst over wat is rechten, wat is sociale rechtvaardigheid en wat kan in zowel persoonlijke vrijheid als in solidariteit worden gerealiseerd. Nou daar is nooit studie van gemaakt. Vindt u dat uh, het CDA te kil en te pragmatisch is geworden? Niet. Ja, maar gewoon een gebrek aan inhoudelijke argumentatie. Dat zelfs in een verkiezingsprogramma geen authentieke christendemocratische argumenten worden gebruikt. Maar dat men zich gewoon heel pragmatisch, inderdaad opportunistisch neerlegt. Ja, Terwille van de huidige woningmarkt. Dan zeg je van, ja goed, daar, mag je, daar moet je best naar kijken. Daar moet je rekening mee houden. Maar men had studie moeten maken van het idee... wat is in, op grond van recht en rechtvaardigheid en solidariteit... het argument om te zeggen, we doen het zelf niet... Ja. Dan is het CDA natuurlijk ook bekend als een van de grote bestuurlijke partijen van Nederland. Um, we horen continu dat uh, het voor CDA heel belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen. Balken die riep dat. Uh, uh, iedereen ongeveer bij het CDA zegt dat graag. Ja. Uh, is het dan niet juist verstandig om zo pragmatisch mogelijk te zijn? Meer dan heel idealistisch? Kun je dat niet beter aan kleinere partijen overlaten? Um, als je geen idealen hebt, dan sterft je politiek gedachtegoed. En dus ook de partij. Um, je moet dus bepaalde ideeën hebben, en ook al weet iedereen dat je uh, compromissen moet sluiten, als je niet uitgaat van je eigen ideeën en die je heel goed wordt verwoord, dan wordt het niks. Laat ik u een voorbeeld nemen over wat de, waar het CDA nu zijn kracht in probeert te zoeken, namelijk het zogenaamd radicale midden. U moet erom denken dat je bepaalde eigen radicale standpunten inneemt, dat is prima, dat is noodzakelijk. Maar als je jezelf bijvoorbeeld een middenpartij noemt, dat betekent dat je je koers laat bepalen door wat links en rechts gebeurt. Het radicale midden is gewoon een contradictie wat het is. En daar gaat het CDA kapot aan: aan dat zwalkende, dat tweeslachtige. Maar heeft dat niet te maken met dat het CDA ook van, van uh, nou ja, traditie getrouw een hele grote partij is? Daar hebben grote partijen wel meer last van dat er een beetje een linkse vleugel is en een rechtervleugel. Ja, dat is waar. Um, je hebt altijd vleugels in een partij, dat is ook eigen aan die partij. Maar er moet iets zijn wat samenbindt, ja. en, uh... en daar ontbreekt het aan. Ja, al... Overigens niet alleen met het CDA, daar gaat de Partij van de Arbeid ook manken. Nee, maar dat, dat is misschien inherent aan grote partijen. Maar als we kijken naar de christendemocratie... zou je dan misschien kunnen zeggen dat uh, de ChristenUnie... eigenlijk meer de christendemocratie... aan het, uh, nou ja, v, uh, dat, dat gedachtegoed aan het verdedigen is dan het CDA op dit moment? Als het gaat om sociaal beleid wel. Ik zal alleen nooit op de ChristenUnie stemmen... omdat bepaalde fundamentele mensenrechten betreffende homoseksualiteit... maar ook kwesties als uit de nazi. Um, daar altijd nog in het verdomhoekje worden, ge worden geplaatst. Hmm. Dat vind ik onverteerbaar. Dus die partij zal mijn stem nooit krijgen. Gewoon alleen al vanuit deze fundamentele mensenrechtenoverweging. Hmm. Maar qua sociaal beleid. Uh, denk ik dat de Christendemocratie zich sterker opstelt dan het CDA. Wat moet het CDA doen? Moet het moderniseren? Of moet het. Uh, het klinkt als een rottig woord, maar misschien moet het wat radicaler worden? Dat, dat is zelf uh, denk ik, een onmisbaar iets. Um, moderniseren is prima. Je moet wel weten alleen wat je dan moderniseert. Je kunt allerlei andere woorden gebruiken dan vroeger. Maar als bepaalde ideeën van recht, sociale rechtvaardigheid, solidariteit, een sterke overheid. Uh, als dat niet naar voren komt, dan, uh, dan, dan stel je je zwak op en word je onherkenbaar. Dat ja. geroep tegenwoordig bij het CDA van, voor, vooral niet leunen op de overheid. Ik weet wel, dat facet is er. er kunnen zijn mensen die, die op de overheid leunen... terwijl ze hun eigen verantwoordelijkheid zouden moeten hebben. Maar dat is een marginale kwestie. Mm -hmm. Belangrijker is wat je nu ook ziet in de financiële crisis. Je hebt een overheid nodig die sterk en die betrouwbaar is. En die ook de ambitie moet hebben. Nou, dit soort... Als je het laatste verkiezingsprogramma leest, daar staat gewoon een CD, in het CDA-programma... een soort semi-liberale overheidsopvatting... waar ik me als oud-CDA dood voor schaam. Ja. En als we niet naar u luisteren, betekent dat dan dat... Enk Woldering weg is, of betekent het dat het CDA er aan onderdoor gaat? Nou, ik heb toen, toen, ze, toen de partijtop en ook het congres voor twee derde... besloten om te collaboreren met de PVV, toen heb ik mijn lidmaatschap beëindigd. Mm. En um, ik denk ook dat die samenwerking met de PVV een fatale, een fatale klap heeft opgeleverd. Ja. Terug naar uh, het echte christendemocratie uh, wat u betreft. Ze kunnen uw boek lezen, de politieke filosofie van de christendemocratie. En vanaf vandaag is er nog meer studiemateriaal. De kanon van de christendemocratie is namelijk uh, vandaag uh, door het CDA uh, uitgereikt aan uh, CDA Corrive. Dank u wel voor uw toelichting, Henk Voldering. Dank u wel. Dag. Live muziek in de nacht, Bombay Showpik. Stroke. It's been hard, hard to breathe under the burning sun As I fall down, down on my knees, burning for you Someone's gonna put a straight on my arms, thinking that I'll be safe for mine Hide your face in your hands, make it personal, baby you don't look straight face in your hands make it personal baby you don't look straight in my eyes someone's gonna put it straight from my arms thinking that I'll be safe I'm not Ain't your face in your hands make it personal live bij ons in de studio van de Radio 1. Bombay, ik. En uh, over een half uurtje ongeveer... spelen ze nog één nummer. Ja. Oh ja. Nou, de kop is eraf. Ja, de kop is ja, eraf ja, voor het Nederlands elftal. Oranje speelde vanavond de eerste oefenwedstrijd... van de voorbereidingen op het EK. De ploeg van bondscoach Bert van Marwijk... verloor van de verliezend Champions League-finalist... Bayern München. Ja, het werd 3-2 in, in Duitsland. Onze eigen WNL-man Robert Smit... die heeft de wedstrijd natuurlijk gezien. Goeiedag. Goeiedag. Nou... Is het misschien voor mensen die de boel volgen uh, helder? Mensen die de boel niet zo goed volgen, ja. mensen als ik, die begrijpen dat niet. Die horen het Nederlands elftal tegen Bayern München. Huh? Ja, dat, uh, dat was ook uh, in eerste instantie helemaal niet de bedoeling geweest. Tot het WK 2010, uh, daar ging het uh, een beetje mis rondom Arjen Robben. Uh, tijdens het WK speelde hij gewoon voor Nederland. Uh, heeft hij, ja, mede dankzij hem zijn wij uh, Nederland in ieder geval tot de finale gekomen. Ja. Maar hij raakte vlak voor dat WK raakte hij geblesseerd. En hij is toen heel erg snel opgelapt. Uh, is bij een wonderdokter uh, aangekomen, Dick van, Dick van Toorn. De beroemde Dick van Toorn. De beroemde Dick van Toorn. Heeft het WK fit gespeeld, maar is direct na het WK zwaar geblesseerd geraakt. Hij heeft, heeft dan echt een half jaar uitgelegen. En Bayern München gaf eigenlijk de KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, de schuld. En uh, ze zijn nu tot een soort van compromis gekomen. Uh, de, de, de, er moest een oefenwedstrijd gespeeld worden. En de, alle resetten die gingen naar uh, Bayern München. Dat is uiteindelijk rond de 3 miljoen euro geweest. Nou, dat is niet mis. Nee. Maar wel hoogst ongebruikelijk. Ja, zeker. Dat, uh, het komt eigenlijk vrij weinig voor dat er een uh, landenteam tegen een, uh, tegen een clubteam speelt. En zeker pikant, uh, gezien het feit dat meneer Robben van Bayern München is. Ja, want Arjen Robben die speelde voor het Nederlands elftal. Is, staat onder contract bij, uh, bij Bayern München. Hij werd nou niet echt bepaald met open armen ontvangen in, uh, in München. Hij uh, kwam een kwartier voor tijd in. Uh, was ook contractueel afgesproken dat Robben in ieder geval minstens een kwartier moest spelen. Nou, Bart van Marwijk heeft het echt tot het minimum gehouden en hem een kwartier laten spelen. En op het moment, eerste stap dat hij op het veld, die hij op het veld zet... Um, werd hij volledig uitgefloten door, uh, door de Bayern supporters. Hmm, omdat echt. hij bij de vijand zat? Nou, niet zozeer omdat hij bij de vijand zat. Uh, nou, hij heeft dit seizoen best wel een, een turbulent seizoen uh, achter de rug bij, uh, bij Bayern München. Hij is echt uitgefloten, tenminste uitgekafferd... door zelfs een deel van de Bayern selectie in, in, rondom de winter. Hij heeft slaande ruzie gehad met Frank Ribéry, een andere sterspeler van, uh, van Bayern München. Um, maar het leek er juist weer op dat het de afgelopen weken weer een stuk beter ging. Haar uh, zijn contract heeft hij, uh, heeft, hij, uh, heeft hij onlangs verlengd. Maar hij heeft afgelopen zaterdag in de Champions League finale een penalty gemist. En, ja. um, en nogal een cruciale penalty, want dat was in de verlenging. En Bayern München kwam daar niet meer bovenop. Bayern München verloor de finale. En Robben is nu een beetje een soort van zondebok geworden... Uh, onder de Bayern supporters. En dat heeft hij gehoord ook. Ja, en Bayern München die heeft dus net die finale verloren. Uh, het team zat niet echt op deze wedstrijd te wachten. Bert van Marwijk zat eigenlijk niet op deze wedstrijd te wachten. Arjen Robben zat al helemaal niet op deze wedstrijd. Was het nog wel aan, om aan te koekeloeren? Ja, de penningmeester zat er trouwens wel te wachten bij ja, van Bayern München. Die, die heeft miljoen, miljoen euro uh, in zijn zak gestoken. Maar... Verrassend goed genoeg was het nog wel een aardige, aardige wedstrijd. hoor. Bayern München speelde wel echt met een B-team. Uh, veel spelers die zaterdag in de Champions League finale speelden, die speelden vandaag niet. Uh, Nederland, uh, Bert van Marwijk, die liet een paar spelers op de bank. Uh, Maarten Stekelenburg, die heeft een beetje last van zijn schouder. Robin van Persie, John Heitinga, Mark van Bommel. Toch wel ja, dragende spelers van Nederland zelf helftal. Maar verder stond er zeker in de eerste helft stond er nog best wel een aardig team. En uh, dat team wilde ook, wel, ook wel, echt wel echt wel spelen. Wilde er echt wel voor gaan. Uh, en daardoor was de eerste helft zeker zeer attractief. Ja, maar wel een wedstrijd om de Keizersbaard. Ja. Um, betekent dit dat uh, niemand echt zijn best deed? Betekent dit dat uh, Nederland gewoon niet een hele goede voetbalploeg is... als we verliezen van een B-team van een normale club? Nou, het, het valt allemaal mee. Het, uh, in, het, bij rust stond het 2-1 voor Nederland. Uh, uh, Huntelaar maakte de 1-1... Uh, Nederland kwam achter. En uh, Narsing, debutant, uh, maakte de 2-1. Maakte de en in, dat, in de eerste helft stond een redelijk A-team op het, op het veld. In de tweede helft heeft Van Marwijk besloten om echt veel spelers een kans te geven. Er dus stond, stond bijvoorbeeld Anita stond rechtsback. Maar her stond op het middenveld. Lens speelde ineens. Uh, uh, Luc de Jong stond in de spits. Dus ja, echt het B-garnituur speelde. Ja, en dat, ja. dat was toen wel ook wat te merken in het spel. Ja, onze columnist Diederik van Zessen die had nog een betoog gehouden voor uh, Anita. Hij heeft, luistert dus naar ons, blijkbaar. Mm -hmm. Ja, nou. Het, het, het ziet er goed uit. Maar die, die jongens, ik kan me voorstellen dat Anita en Maher is voor het eerst meegespeeld, Narsing, Jetro Willems, die moeten toch wel echt vol goede moed in deze wedstrijd begonnen zijn, want die mochten eigenlijk in het Nederlands elftal spelen. Nou ja, Was het te zien in hun spel? Nou ja, ze, ze moeten nu. Dit is eigenlijk hun een enige kans om zich echt daadwerkelijk in een wedstrijd uh, te bewijzen. Uh, sterker nog, Van Marwerk heeft direct na de wedstrijd aangegeven dat hij zijn EK-selectie eerder bekend gaat maken. Uh, die gaat hij waarschijnlijk zaterdag al maken. Zaterdag speelt Nederland tegen Bulgarije en voor die wedstrijd gaat hij die selectie al bekendmaken. Dus eigenlijk was dit hun eerste en ook gelijk laatste kans om, om zich direct te bewijzen. Dus ze moesten wel. En hoe deden ze het? Nou ja, Narsing uh, die scoorde. Uh, dat is goed. Narsing begon stroef, maar deed het verder eigenlijk wel heel erg goed. Het, kan, het, ziet, het ziet er heel erg goed voor hem uit. Um, ja, en verder, wat zei Van Marwijk? Die zei dat um, ja, Adem Maher, dat hij het wel aardig deed, uh, maar die zakte naarmate de wedstrijd vorderde uh, iets competitie verder Veel op zijn plek. Ja, ja de, die, heeft, die heeft het heel zwaar. Die, het, de kans lijkt, uh, lijkt me klein dat het hem gaat lukken. En uh, Willems, Willems speelde, speelde ook. Die speelde linksback. En Willems deed het, redelijk, deed het best verdienstelijk hoor. Dat is een, uh, het, is, het is toch wel een groot talent van PSV. Uh, echt een jongeling, een tiener nog. Maar hij uh, ja, liet bij de 3-2. Uh, de, ja, de beslissende goal, liet hij toch zo'n mannetje lopen. En op dat soort momenten, tegen, tegen grote ploegen, tegen Portugal, tegen een Duitsland, moet je dat niet willen. Moet je niet je mannetje willen laten lopen. En laten we dan op het eind nog even stilstaan bij die brave Robben, de man waar het allemaal om begonnen was. Mm -hmm. um, hij verloor de Champions League voor, uh, voor zijn club Bayern München. Hij heeft deze hele wedstrijd veroorzaakt. Eigenlijk die, die, die, die dokter dan, maar goed. Uh, hij was al behoorlijk verdrietig. Dat zou nou niet beter geworden zijn, denk ik. Ja. Hebben we nog wel iets aan het WK, aan Arjen Robben? Nou ja, ja, zeg ja, alsjeblieft, ja, anders. <laughs> nou, ik hoop het. Hij is, hij, is toch dit, hij is dit seizoen echt wel een beetje de Joop Soetemelk van het voetbal gebleken. Ja, hij ja. is overal tweede geworden. Overal tweede geworden. Ja. En, en overal veel teleurstelling. Echt een heel turbulent seizoen. Dus ik hoop dat hij deze zomer helemaal kan herstellen. Goed, dankjewel, Robert Smit. Het is uh, 23 minuten over drie. We luisteren naar het Satirisch Weekoverzicht van de Speld. Heeft u ook zo genoeg van lunch? Probeer dan eens ontbijt. En denk dan eens aan yoghurt van Knevel. Heerlijke romige yoghurt... die zomaar eens natuurlijke vezels zou kunnen bevatten. Let op, dit product is niet op de markt verkrijgbaar omdat het niet is goedgekeurd door de autoriteit van voedselwaren. Yoghurt van Knevel, alleen verkrijgbaar op doktersrecept. Globaal nieuws van De Speld met Diederik Smit. Dit is Globaal Nieuws van de Speld op Radio 1. Van harte welkom. We beginnen met het nieuws. Het officiële dodental van de aardbeving in Kirgizië is net geen priemgetal. Dat maakte de burgemeester van de Kirgizische hoofdstad Bishkek vandaag bekend. We komen niet verder dan 17.571. Twee dodelijke slachtoffers erbij en we hadden het gehaald. We zijn er allemaal kapot van. Al dus een zichtbaar aangeslagen burgemeester tijdens een persconferentie. De nos zomercolumns gaan door. De nieuwsorganisatie heeft lange tijd overwogen verslag te doen van geopolitieke ontwikkelingen. Zoals de opstand in Syrië, nucleaire spanningen in het Midden-Oosten en de Malaise in Griekenland. Maar dit kon ternauwernood worden voorkomen. Tot opluchting van de correspondenten. Afgelopen zaterdag miste Arjen Robbe een cruciale penalty voor Bayern München. Waardoor de Champions League finale verloren ging. Veel sportpsychologen moesten voor een miljoenen publiek in de media verklaren waarom topsporters de spanning niet aankunnen. Hoe gaan deze mental coaches om met deze steeds groter wordende druk? We praten erover met mediadeskundige Tines jarenlang. Ja, Tines, uh, hoe heb jij de afgelopen dagen gekeken naar al die optredens van de verschillende sportpsychologen? Uh, vooral beroepsmatig eigenlijk. Ja, je, je ziet gewoon dat de afgelopen jaren de, de belangstelling voor het mentale aspect van topsport enorm is toegenomen. Mm -hmm. De media doen ook steeds, uh, ja, steeds groter beroep op psychologen. En ja, je ziet helaas dat nog niet iedereen tegen die druk bestand is. Ja, dat hebben we kunnen zien inderdaad. We luisteren even naar een fragment uit De Wereld Draait Door van afgelopen maandag. Met druk omgaan valt te trainen. Ja? Ja. Ja, voetballers zeggen altijd... kijk, je kunt wel eindeloos trainen op een penalty. Je kunt toch niet die druk nabootsen. Nou, dat hangt er vanaf hoe jij de druk opbouwt tijdens zo'n training. Ja, Tines, wat ging hier fout? Ja, toen ik het zag... Ja, dan voelde ik eigenlijk al een beetje dat, van... het, uh, dat het mis zou gaan. Ja, ja. Ja, ja, je hoort dat er onzekerheid in de stem zit. Dat ze echt pas op het laatste moment bedenkt wat ze gaat zeggen. Ja, waardoor op het beslissende moment het net niet overtuigend genoeg is. En hoe verklaar je dat dan? Want dit is Sandra Lapole, een van de beste mental coaches van Nederland. Hoe kan het dan dat zij op zo'n belangrijk moment faalt? Nou ja, je moet je voorstellen: je zit gewoon tv te kijken, een Nederlandse sporter mist een strafschop. Ja, vanaf dat moment weet je dat je gebeld kunt worden en dan moet je scherp zijn. Mm -hmm. Maar je moet niet vergeten dat, ja, dit is de wereldwijd door. Daar zijn toch ruim een miljoen kijkers. Ja. Nou, dan is die druk uh, erg groot. En echt presteren onder druk, ja, dat valt eigenlijk niet te trainen. Je kunt wel een paar keer je verhaal voorbereiden voor de spiegel. Uh, maar de omstandigheden op tv zijn gewoon totaal anders. Die druk ja. kun je niet nabootsen. Maar uh, er zijn ook mensen die zeggen van het is een loterij. Ben je het daarmee eens? Ja, ja, ze weten nooit of ze gebeld uh, kunnen worden. En dat maakt het ook wel spannend. Het is maar net ja, wie er toevallig in de kaartenbak van de redactie terecht is gekomen. Nu ja. um, zijn er ook psychologen die vaak al bij voorbaat aangeven dat ze het niet aandurven. Kun je daar iets bij voorstellen? Ja, het hangt wel een beetje af van de situatie natuurlijk. Uh, ik weet nog dat ik zelf een keer gevraagd werd... Uh, mijn mening te geven over de Mari Wodo vrijdagshow. Uh, maar ja, dat was... Gewoon net het weekend dat mijn vriendin het al had uitgemaakt. En ja, toen heb ik gewoon gezegd... nu moeten de ander het even doen. Ja. Uh, tot slot, een voorspelling? Uh, waarover? Of je bedoelt... Uh... Te laat. Goed, kans gemist. Toch, dank voor je komst. Tien is jarenlang en tot zover globaal nieuws voor deze week. Dag hoor. Tot zover het Satirisch Weekoverzicht van de Speld. Meer van de Speld op www.speld.nl. Zometeen spreekt Hero Brinkman de maar in van Mark Rutte. En horen we hoe het afgelopen is of hoeveel het eigenlijk staat... bij de Miami Heat Oeh. tegen de Indiana Pacers. Maar eerst muziek, nog een plaat die U&Me heet. Het was, uh, ja, een uh, per ongeluk. Ja. Milo, U&Me op Radio 1. I wish you smiled a little funny Not just funny, really bad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 Hallo, speelt You and Me. En op de achtergrond hoort die ik een beetje meedoen, geloof ik. Ja. <laughs> Bijna net zo goed als John Frank. <laughs> wat, wat anders, zoals wat anders. Nou, maar niet. Uh, het is uh, 31 minuten over drie. U luistert nog steeds wakker op Radio 1. Het Nieuwsminuutje. En het laatste nieuws van Erik Nusselder. Een Chinese cannibaal heeft na jaren zwijgen... voor het eerst gesproken over het motief van zijn daad. Vier jaar geleden sneed hij het hoofd van een Canadese buspassagier af... en at hem vervolgens gedeeltelijk op. Hij dacht namelijk dat de man een alien was. De dader zegt dat God hem had opgedragen de mensheid te beschermen tegen buitenaardse wezens. De man is nooit veroordeeld omdat hij aan schizofrenie leidt. De president van Venezuela, Hugo Chavez is gisteren weer live op tv verschenen. Twee weken geleden onderging hij bestralingen tegen kanker. Chavez maakte een goede indruk. Hij maakte grapjes en zei dat hij kandidaat is voor de presidentsverkiezingen. Sinds half april verscheen hij drie keer in het openbaar. In het Argentijnse Patagonië hebben wetenschappers zeer oude resten gevonden van de abelisaurus. Volgens een Duitse onderzoeker is de vondst van deze resten heel belangrijk... omdat het nieuw licht werpt op de oorsprong van deze dinosaurus. Het dier is veel ouder dan de wetenschappers dachten, namelijk zo'n 150 tot 200 miljoen jaar. Tot slot, de beurs in Japan die is niet positief gestemd. De Nikkei-index staat 1,2 procent in de min. Tot zover. Uh, de voorbereidingen voor het Europees Stabiliteitsmechanisme zijn in volle gang. Per 1 juli moet het nieuwe systeem zijn intrede doen. Maar niet als het aan Hero Brinkman ligt. En daarom spreekt hij vanavond, of eigenlijk vannacht, de voicemail in... van dimissionair premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte... Graag een berichtje naar de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark, hier met Hero even. Hey, luister, je begaat straks een mega grote vergissing door je te statten in het ISM-verdrag. Een fonds hè, waarbij Nederland dus tot 40 miljard in noodsituaties zonder veto van het parlement wordt meegezogen. 4,5 miljard zijn we al kwijt. Ik verzoek je dringend, Mark, doe dit niet. Europa is een moeras waarin we niet nog verder moeten zinken. Laat me je redden en, hap en pak mijn hand. Doe het niet. Ja, kort en krachtig hero Brinkman. Hij sprak de voicemail in van Mark Rutte. Had zijn sloon kunnen zijn. Kort en krachtig hero Brinkman. Goed, een dimensionair kabinet. Of niet? Vanmiddag stonden Kamerleden er klaar voor het vragenuurtje. Het volledige politieke journaaie staat dan te trappelen om daar verslag van te doen. En wij kunnen natuurlijk niet achterblijzen en sturen wekelijks onze frisse verslaggever Jesper Stoffelen naar Den Haag. Volgens het Nibud lenen studenten steeds meer... en de schuld loopt steeds hoger op tot in totaal 5,9 miljard euro. De resultaten van het onderzoek van het Nibud... werden vandaag in de Kamer besproken... en verslaggever Jesper Stoffelen staf, sprak erover met de verantwoordelijke... Halbe Zijlstra, de staatssecretaris... en Carola Schouten van de ChristenUnie. Gisteren kwam het Nibud naar buiten met de uitslagen van een onderzoek, het Nibud Studentenonderzoek 2011-2012. Daaruit bleek dat bijna een derde van alle studenten geld bijleent bij de duo. Ze lenen gemiddeld 365 euro per maand en dat zal na vier jaar een schuld opleveren van ruim 17.500 euro. Bijna vijfde van de studenten krijgt geen zorgtoeslag en 12% doet geen belastingaangifte, waardoor ze veel geld laten liggen. Dat is zorgelijk, vindt Carola Schouten van de ChristenUnie. En zij legde deze resultaten voor aan staatssecretaris Halbezelstra van Onderwijs. Nou, deze week is er een onderzoek naar buiten gekomen van het NIBUD. En die hebben aangegeven dat de studieschuld onder studenten aan het stijgen is. En die trend die hebben wij al langer gezien. Uh, vorig jaar, eind vorig jaar heeft de ChristenUnie daar samen met GroenLinks ook een motie ingediend... om te zorgen dat studenten gericht informatie krijgen wat de gevolgen van lenen zijn. Maar ook om bij te houden... Ja, hoeveel studenten er nu dus meer uh, schulden aangaan. En nu blijkt dus dat die schulden eigenlijk al het toenemen zijn. En wij zeggen neem daar gericht maatregelen op. En ook zorg voor goede informatie aan studenten. En dat is wat wij aan Zelstra vandaag gevraagd hebben. Wat voor maatregelen denkt u dan aan? Nou? Bijvoorbeeld het, uh, het feit dat als je een lening aanvraagt bij DUO, dat je dan als eerste optie krijgt hoeveel wilt u lenen. En dan is de eerste optie maximaal. Daar staat ook geen bedrag bij. Dus je moet zelf heel actief gaan zoeken wat dan de bedragen zijn die je kunt lenen. Maar het wordt gewoon heel makkelijk makkelijk gemaakt om maximale lening aan te gaan. Uh, daarnaast blijkt uit het onderzoek van Niebut dat er veel geld uh, blijft liggen door studenten. Omdat zij bijvoorbeeld niet weten dat ze zorgtoeslag aan kunnen vragen. Of dat zij belastinggeld terug kunnen krijgen. Nou, Zelstra zegt uh, uh, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Daar moeten ze zelf maar achteraan. En wij zeggen ja, wat is nou de moeite om studenten daar ook even op te wijzen. Als dat ervoor zorgt dat ze honderden euro's per jaar terug kunnen krijgen. Albe Zelstra zelf die kijkt er wat anders tegenaan. Ik denk dat dat niet uh, klopt met uh, hetgeen wat we de laatste jaren hebben gedaan. We hebben uh, op de website... Van, ...van Duo waar je leningen kunt aanvragen, verhogen of verlagen... ...hebben we allerlei waarschuwingen nu ingebouwd... Uh, ...die studenten waarschuwen voor het feit dat lenen uh, inderdaad geld kost. Uh, ze kunnen op elk moment inzien wat hun lening is... ...hoeveel rente ze moeten betalen. Uh, dus ze weten, ze weten alles wat, wat ze moeten weten. Maar het laatste wat nog moet gebeuren is dat studenten natuurlijk ook zelf de verantwoordelijkheid nemen... ...om de informatie die er is ook toe te passen. Hebben zij die verantwoordelijkheid dus nu niet... Nou ja, die verantwoordelijkheid hebben ze nu uh, wel. Uh, en daar wijzen wij ze ook op. En ik denk dat we niet moeten trappen in hetgeen uh, in de val dat wij alles voor die studenten proberen te regelen. Het is bene studenten in het hoger onderwijs. Dan mag je van verwachten dat ze doorhebben dat ze een belastingteruggave hebben of dat ze zorgtoeslag kunnen aanvragen. Als wij hen uh, op alles moeten gaan wijzen wat elke normale burger al doet en moet doen, ja, dan denk ik dat we wat te ver doorslaan. En daarom heb ik ook gezegd... We hebben denk ik de grenzen bereikt van hetgeen wat de overheid kan doen en moet doen. De bewering van mevrouw Schouten dat het te gemakkelijk is om het maximale bedrag via de website van de duo direct te lenen, is volgens meneer Zijlstra onjuist. Nou, Het is niet het eerste vinkje wat je tegenkomt. Je komt eerst een waarschuwing tegen uh, dat uh, geld lenen uh, geld kost. Um, Mevrouw Schouten heeft echt een punt als ze zegt, van ja, als er eenmaal staat, maximaal weet je niet welk bedrag je leent. Overigens zit daarachter meteen een doorberekening van wat betekent dat dan, hoeveel rente betekent dat naar de toekomst toe. Dus het is ook niet zo dat, dat men niks ziet. Maar we zullen ook dit laatste kleine stapje nog zetten, dat maximaal ook wordt ingevuld met een bedrag. Uh, en dan denk ik dat we de echte grenzen hebben bereikt wat de overheid kan doen. Mevrouw Schouten vindt het allemaal te gemakkelijk gedacht van meneer Zijlstra. Ja, de staatssecretaris Zijlstra die schuift heel erg makkelijk alles maar af op de studenten. Uh, dat is hun probleem, zij moeten het maar uitzoeken. Uh, wij zeggen, het heeft ook zeker te maken met het overheidsbeleid. Dus je kan je handen daar niet zomaar van aftrekken. Het Niebud concludeerde ook dat veel studenten het geld gebruiken voor andere zaken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, lenen doe je voor je studie en niet voor een tv of een wereldreis. Daar ben ik het hardgrondig mee eens. Uh, dat kun je nooit vol, uh, volslagen uitsluiten. Ik voorzie dat als je dat wilt uitsluiten, dat je juist als overheid veel meer geld gaat uitgeven. Dan moeten we namelijk een heel controleapparaat gaan opzetten om elke student na te gaan. Waar heb je het voor uh, geleend? Wil je alsjeblieft de bonnetjes even overleggen? Nou, dan denk ik dat ik nog drie torens met ambtenaren nodig heb. En dat wil ik graag voorkomen. Albert Zijlstra heeft nu wel een wijze les voor alle studenten. Uh, ik ben uh, uh, iemand die studenten aanraadt om alleen te lenen als het nodig is. E en als je leent, doe het voor je studie, want dat is de beste investering in je eigen toekomst. We een reportage van Jesper Stoffelen. Het was vandaag de eerste zomerdag van 2012. Dat moeten we vieren met skik. Dankjewel voor de zon. I'm Bastiaan vond dat we deze dag moesten vieren. Dat is volgens mij uitstekend gelukt. Ja. Skik, dankjewel voor de zon op Radio 1. En vorig uur hadden we het over de NBA, want die zijn aanbeland in de playoffs. Sterker nog, de halve finales van de playoffs worden op dit moment gespeeld. En in de Eastern Conference is het nog heel erg spannend. En op dit moment is de wedstrijd bezig. Miami Heat tegen de Indiana Pacers. En dus een korte update van Neil Peetsen. Goedenacht. Ik zeg, er, werd, er wordt gespeeld, maar het is rust, hè? Ja, het is... Uh, nou, het de derde kwart gaat nu beginnen. Oh, kijk, eens. Nou, uh, de precies. Miami Heat heeft een 49-40 uh, voorsprong. Ja. En uh, nou, het leek eigenlijk, uh, waar ik het net over een uur geleden over had... Uh, de Pacers leken steeds dichterbij te komen. Het leek ook die kant op te gaan net voor rust... Alleen, uh, ja, toen uh, onderschatten ze twee keer de bal, Miami, en liepen ze doen uit, met ja. uh, gerust. En uh, ja, ik, ik denk nog wel dat het een hele, hele close game gaat worden. En uh, dan kijk ik maar naar de statistieken van de vorige wedstrijden. De vorige wedstrijden was het 70, 50, of, tussen 70 en 75 procent van de punten uh, die door de Miami werden gescoord, uh, werd door LeBron, James en Dwayne Wade gedaan. Dat valt nu nog wel mee. Het is nu 28 punten op een uh, punttaal van 52. Dus het okay. net boven 50 procent. Dus uh, dat doen ze met z'n tweeën zeg maar. Normaal gesproken uh, maken ze zelf in een eentje eigenlijk al ongeveer dertig punten per wedstrijd? Nou ja, ja zeker nu Chris Bosch wegvalt, uh, ja. moeten ze met z'n tweeën hè, heel veel compenseren. Dat hebben ze bijvoorbeeld in die vorige wedstrijd gedaan. Toen maakten ze zeventig van de 103 punten. Ja. En uh, ja, de, de, ik moet zeggen dat de Pacers het nu iets beter verdedigend ook iets beter voor elkaar hebben. Oké, okay, ja, we, we hebben het al een aantal keer gehad, ook al eerder, over Miami Heat en vooral LeBron, LeBron James. Dat is daar de grote ster. Wie is eigenlijk de ster van uh, de Pacers? Ja, de, de, de echte grote ster, ja daar verschillende meningen over. Maar ik, ik, ik ben toch wel fan van Danny Granger, David West en Roy Hibbert. Dat zijn die drie. Ja, dat, die drie dragen een beetje het team. Wat overigens wel grappig om te vertellen is, het, het ging net echt, echt hard tegen hard. En dat is uh, ja voor NBA is het natuurlijk redelijk fysiek. Maar dit was echt uh, ja, ja, eigenlijk iets wat je zegt dat je dat, dat niet graag wil zien. Eerst was er een, uh, een, uh, een overtreding op LeBron uh, op Dwayne Wade. Daar uh, kregen ze een flagrant falvoort. Dus dan krijg je dus naast die vrijwoord krijg je nog een extra vrijwoord. En daarna werd, uh, werd de persoon die die uh, overtreding had gemaakt op Dwayne Wade... en dat is Tyler Hensbro, die werd even goed teruggepakt. Mm. En uh, het scheelde weinig of, uh, of een uh, speler van de Miami... Uh, uh, zou uitgesloten worden van de wedstrijd. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Maar, uh. Ongemeen hm. spannend is het dus. De belangen ja. zijn uh, groot en de gemoederen lopen hoog op. Sport dus zoals het bedoeld is. Dankjewel, Nieuw Peetsen. Ja. Bon Bachel, bij ons in de studio voor de vierde en laatste keer. Dat vind ik jammer. Spelen zijn nummer voor ons: Making Friends. I'm bored with caffeine van iedereen in de studio. En dat zijn er maar twee. worden Bombay Showpig en Making Friends. Ja, wie heeft er een band nodig als je vier benen, vier armen... Ja. en twee stemmen tot je beschikking hebt? Je, je moet wel extreem creatief zijn uh, ja. als je met stemmen... want... Je, want um... Jij hebt de hele tijd al, een, ja, ik weet echt niet hoe dat heet, ik ben heel slecht in dingen, ik heb een kagon ooit zo'n doos genoemd, maar wat heb, jij, <lacht> wat, uh, wat heb jij om je been getaped zitten? Want het is echt gewoon met witte tape om het been een soort... Ja, ja wat het, zal het ik zijn doen? een soort uh, Afrikaanse schelpjes, ik ben okay. even ook de naam kwijt. Zo, uh, okay. ju -ju -shakers, Juju, shakers. Juju, oké, maak het, okay, ja. het gelijk nog even voor de luisteraar, weten we welk onderscheidend geluid aan het nee. been gezeten <lacht> heeft. Ja. Dat dus. Ja. ja, nee ze doen alle, alle instrumenten met z'n tweeën. In de Altijd, pet. hè? Ook, ook op het podium? Eh. Ja, als ja. we versterkt spelen is het ook een redelijke bijeenschakeling van, uh, van instrumenten. Ik speel dan drums, maar ik speel ook nog toetsen ernaast. Soms ook tegelijkertijd. En we zingen dan ook allebei. Matthias heeft ook nog een sample pad. Ik heb ook nog een sample pad. Dus we doen echt wel een heleboel verschillende dingen in verschillende nummers. Maar er zijn toch vast wel mensen te vinden die met jullie al die festival langs willen gaan? Uh, ja, dan moet je dat ja. zelf ook wel willen, van ja, het nee, is nee. Um, deze nieuwe setup of zo um, vo voelt het een goede manier om het te doen. Met zo. Op die manier uh, zijn we de studio ook ingegaan en dat voelde als een fijne manier om te werken. En dan is het eigenlijk ook wel, dan zou het er eigenlijk heel raar zijn als je dan uit de studio komt en dan opeens allemaal mensen erbij gaat halen, weet je wel? Ja. Dus de uitdaging lag hem echt wel in het feit van uh, uh, die nummers op die manier met z'n twee kunnen overbrengen. Omdat het dan gewoon het soort van het eerlijkste is of zo. Uh, en dan ook ja. voor jezelf het uh, ja. meeste... Uh... Ik weet bij de echte grote artiesten, de Muse en de Foo Fighters mm. en de Green Day... Uh, echt grote rockartiesten zijn zo bezig met de shows... Om hun, uh, nou ja, om hun optredens heen... dat ze op een gegeven moment echt mensen echt nodig hebben. En jullie doen het met z'n tweeën. Ja, is ja. het in de toekomst nog uh, misschien wel mensen? Nee, nou, ja, zeg maar het is altijd vet zijn... Uh om op een gegeven moment gewoon mensen erbij te hebben... voor een soort van een speciaal ding. Maar ja. ik zou... Uh, ik, het laat me toch niet heel, nu kan ik me niet helemaal voorstellen... dat ik net zoals uh, inderdaad Muse of Green Day... zeg maar een derde man ergens naast... Uh, je of staat achter ook helemaal achterop, he? ja, ja. toch? Uh, nou goed, voor een miljoen per show... <laughs> kan je wat missen, toch? Ja. Uh, jullie drukten me net wel op het hart dat we even erbij moesten zeggen... dat jullie normaal gesproken een heel ander geluid hebben. Nou ja, ja we doen dit ook voor de zeg maar, meeste promo dingen. Spelen we zeg maar, semi-akoestisch en als we in stores doen en zo. Dus dit is ook wel een groot deel van wat bombes, ik is. Maar normaliter, ja, de plaat klinkt ook wel echt heel anders. Ja, dus, uh... ja maar dit is gewoon: Weet je, we hebben eigenlijk, het doel is nog steeds wel om een, soort van een paar verschillende vormen te kunnen doen. Gewoon de volledige elektrische, die we gewoon uh, ja. op podia doen en dat ja. soort dingen. En de akoestische en eentje er tussenin. Ja. Uh... Artistieke integriteit. Maar het staat jullie goed wat jullie hier doen. Dank je wel. Erg mooi. Uh, we hebben net al een heel lijstje voorgelezen van alle festivals voor jullie te zien zijn. Douwpoppen mm -hmm. zo. Dat um, was dan. Al... Dat was al geweest. Oh, dat, dat, is, oh, dat, dat is al heel geweest, leuk. natuurlijk. Het is wel helemaal <laughs> vaart. Uh, maar er waren er toch een heleboel die er nog aankomen. De oh ja, Oerol dan. trouwens ook, die staat er nog Ach, niet. Dus, uh, geef superleuk. eventjes de, de, ja. de optrainers die er op korte termijn aan staan te komen. En jullie website, gratis reclame. Ja, bombashopen.com. en daar staat het lijstje. Dus, uh... Daar staat het lijstje. Ja. Ja, okay. Want er, er komt toch wel wat spannends aan, neem ik aan. Jullie hebben toch wel wat mooie dingen de komende tijd, mooie zaaltjes. Ja, nou, gewoon festivals voornamelijk. En, festival. um, ja, ik ja, vind Oerol echt wel een leuke. En de affaire is een hele leuke. En de ja. beschaving. En, ja. uh, de lijst is Met endless. Alles, ja, al die dingen. Ja. Dus, dus er uh, zitten heel veel toffe dingen aan te komen. Lekker toffe een beetje biertje drinken en spelen in de zon. Het wordt vast een succes. <laughs> ja. Kan je niet missen. <laughs> heel veel dank dat jullie hier waren de afgelopen cool. nacht. Kom, ik. En dan over weer naar de orde van de dag. Want pesten, dat is niets nieuws. En pesten zal voorlopig ook niet verdwijnen. Een iets modernere ontwikkeling is dat pestkoppen tegenwoordig het internet tot hun beschikking hebben. Nu iedere puber een smartphone heeft, weten kinderen elkaar ook na schooltijd te vinden. Vodafone brengt daarom in Engeland simkaarten uit die ouders vanaf afstand kunnen besturen. Wordt er daar een succes, dan komen de kaarten ook naar ons land. We praten erover met Maartje van Zand van de Kindertelefoon. Goedenacht. Goedenacht. Ja, simkaarten die uh, papa en mama van een afstandje kunnen besturen. Is dat een goed idee? Nou, ik ben heel erg benieuwd wat het, uh, wat het gaat, uh, gaat opleveren. Uh, ik denk wel dat het een, in die zin vind ik het een, uh, een goed initiatief dat er toch een commerciële partij een uh, maatschappelijk issue probeert aan te pakken. Uh, maar redeneer dat vanuit de kindertelefoon. Kijken wij toch altijd heel erg naar de zelfredzaamheid van kinderen? Van hoe kunnen ze nou zelf hun probleem oplossen? En ik weet niet hoe dat dan gaat gebeuren als ouders op afstand uh, de kinderen afsluiten van het internet. Uh, maar ja, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat uh, kinderen dan misschien zien... hé, hey, ik heb een keuze, ik kan me ook afsluiten van het pesten. Ja. Door zeg maar niet online te zijn. Dus dat is ook weer een positief uh, element eraan. Want als kinderen u bellen met de klacht dat ze gepest worden, wat zegt u dan tegen ze? Nou vaak beginnen wij gewoon een kind te vragen goh, waar wordt word je, word je gepest op school of uh, is het thuis of is het uh, in de buurt. En dan wordt er gewoon gekeken van hey, wie, met wie kan je daar nou over praten in je omgeving en wie kan jou nou helpen om jouw probleem op te lossen. Mm -hmm. Dus we kijken heel erg in de omgeving van het kind hoe kan je, hoe kan je het nou oplossen. En als het gaat om cyberpesten zien we toch wel heel veel dat, uh, ja, gewoon het testen uh, in real life, om het zo te zeggen, dat dat nog steeds het meest voorkomt. Dat ja. cyberpest toch een klein onderdeel is. Of heeft. een combinatie ervan natuurlijk. De mensen die je op ja. een schoolplein tegenkomt, kom je ook op de Facebooks en huisjes van deze wereld tegen. Ja, maar, ook, zeg maar, waar, waar het stopte, vroeger stopte, gaat het nu online verder. Ja. Dat je, je zo'n simkaart op afstand kan besturen... dan moet je als ouder toch weten dat jouw kind een ander kind pest. En dan moet je dat toch al eerder in de kop ingedrukt hebben. Weten ouders wel dat hun kind een pestkop is? Ja, nou ja, vaak zeggen ouders... Ja, ik, ik denk niet dat alle ouders zich daarvan bewust zijn... dat hun, hun kind een pestkop is. Uh, en ik, misschien dat ouders ook niet altijd weten dat hun kind gepest wordt... Maar ik weet wel dat vaak uh, ouders wel, uh, daar niet bij zijn als als een kind gepest wordt als dat op school gebeurt. En dit hen wel natuurlijk een mogelijkheid geeft om, om, om iets ook zelf te doen. Ja, dus dat ze wel het internet dus af kunnen sluiten. Ja, dat ze wel. Ja, en ja, ik vind het nog steeds lastig hoor. Of, of dit echt een, uh, of dit helemaal gaat werken. Ik ben ook heel benieuwd wat er uh, in Engeland uit het onderzoek uh, of uit die pilot die ze daar gaan draaien, gaan, uh, wat ze daaraan gaan doen en wat vervolgens uh, Vodafone Nederland daarmee doet. Mm -hmm. um, maar ja, op, op afstand, je moet ook maar net weten waar je kind op dat moment is. En uh, dat het op dat moment gepest wordt of de pestkop is. Dus ik, ik, ik, ik moet het nog zien. Maar u zult er toch opleven. tot op zekere hoogte wel een beetje ervaring mee hebben. Um, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld op Facebook uh, uh, gepest wordt. Uh, via, via allerlei chatprogramma's misschien. Um, adviseert u wel eens aan kinderen om daarmee op te houden? Of om dat minder te doen? Of om diegene die ze pesten te blokkeren? Of is dat iets wat u normaal gesproken zou aanbevelen? Ja, wij, wij, wij, we zien wel dat als het gaat om huis dat de kinderen ook uitleggen dat je kinderen inderdaad kan blokkeren. Dat wordt zeker geadviseerd. Ja. Maar ja, dit, wat ik net al zei, het, het is ook vaak een, een, een in een grote geheel het probleem. Hè? Het is niet alleen maar online, het, gebeurt, het gaat ook op school verder. Dus ja. het is toch een, een, een probleem wat de kinderen toch vaak ook met de leer, een leraren moeten oplossen. Ja. Mede moeten helpen, en ouders natuurlijk ook. Ja, als het zo simpel was als internet afsluiten, dan uh, waren jullie ook niet nodig. Waarom wij ook niet nodig? Nee, precies. Nee. Dus ik, dat is dus inderdaad zeker de vraag of dat, of dat het gaat, uh, nou. gaat opleveren wat, uh, wat ze daarmee willen. Maar um, ja, als het gaat om pestkoppen. Kijk, als de ouders zeg maar, uh, de, de de pestkoppen afsluiten. Waardoor ze misschien nog wel meer geraakt worden dan de, te zeggen dat mag niet. Want ja, kinderen zitten zoveel online. Ik bedoel, de, de, de, de straf om uh, niet online te mogen zijn. is denk ik wel. Uh, is er wel, is wel eentje die zal werken, denk ik. Ja, het is dus meer een straf, denkt u, dan dat het echt preventief tegen pest is? Nou, ik vind niet dat het per se een nee. straf is, want ik denk dat het ook tweeledig is. Het is enerzijds cyberpesten tegengaan, dus de, de, de, de pester, degene de pest kop om te straffen van god, dat mag niet. Of ze ook bewust te maken daarvan. En anderzijds ook voor de gepesten, om te kijken van, hé, hey, ik, ik heb ook een keuze uh, om niet online te zijn. Een simkaart die op afstand wordt bestuurd en dus in Engeland wordt getest tegen pesten. Uh, de kindertelefoon is er nog niet helemaal over uit, maar jullie gaan het ongetwijfeld in de gaten houden. Dankjewel, Maatje Van Zand van de kindertelefoon. Okay. Nee, dank. Het loopt tegen vier uur. Onze columnist Diederik van Zessen moest vroeger altijd met zijn moeder televisie kijken op maandagavond. Vandaag haalt hij zijn gram. Het kwam heel plotseling tot me. Ik zat op de bank en ineens bedacht ik het. Let op. Het nieuws kan als een schok ervaren worden. Want, lieve 55-plussers, lieve moeders, lieve grootmoeders, lieve weemoedige nichten... het is straks afgelopen. Uw favoriete maandagavondbesteding, het gaat eraan. U gaat dit nooit meer horen. Welkom bij aflevering 440. Dit, lieve luisteraars, is het onmiskenbare geluid van Spoorloos. Waarin we door de voice-over stem van Dirk Bolt... meegenomen worden naar steden waarvan we nog nooit gehoord hebben. Omdat de geadopteerde dochter van Kees en Marjan graag wil weten hoeveel tanden haar moeder nog heeft. Bolt duikt in gemeenteregisters van Guadalajara en Sao Paulo... om daar meer informatie te vinden over de verblijfplaats en antecedenten. Als die gemeenteregisters dicht zijn... besluit hij altijd dat er niks anders op zit dan de nacht door te brengen... en morgen verder te zoeken. Dat hij zich vervolgens voltankt in de plaatselijke taverne... dat registreren de camera's dan weer niet. Ah fijn, ik draaf door. Spoorloos is straks spoorloos. Want iedereen is te vinden. Steeds vaker kan het adoptiekind zijn of haar biologische ouder vinden... dankzij bijgeleverde papieren. Maar denk ook eens aan... Facebook. Op internetfora zijn al mensen die beweren dat Bol zijn zoektochten soms bewust vermoeilijkt... en dat er eigenlijk al gewoon info op het interwebs te vinden is. Jammer, maar helaas dus. Zorg dat u het niet mist en ga naar karo.nl slash spoorloos. Tot volgende week bij een extra aflevering van Karo Spoorloos. Tot volgende week. Tot nooit meer ziens. Tja, moeten we volgende week toch maar even kijken voor het niet meer kan en het te laat is. Uh, onze uitzending zit er bijna op. Straks nog steeds wakker op deze zender. Presentatrice in Loestol, terwijl Bombay ik bezig is. <laughs> Alles valt om. Uh, wat hebben jullie in de uitzending straks? Ja, goedemorgen, we hebben zo meteen een studiogast. Meike Jansen heet ze. Ze schreef het boek Meermin. Het uh, gaat over haar leven. Het is veranderd na een psychose. En dat is natuurlijk wel uh, een heftige zaak. En uh, wat luchtiger nieuws vanuit Zwolle. Want daar wordt een heus monopoliespel gemaakt... En dit keer de Zwolle-editie. En verder gaan we nog praten met onze man in Washington... over de Amerikaanse verkiezingen, namelijk over campagne-strategieën. De Zwolle-editie van Monopoly? Ja, ja, zeker. Na Rotterdam, Disney en het landelijke niveau is er nu ook een Zwolle-editie. Dus als je heel Zwolle hebt, kan je overal een hotel bouwen. Het is makkelijk, makkelijk te winnen spel, dit. Absoluut. Niet te doen. Uh, ik geef u nog mee dat de Indiana Pacers nu wel heel erg ver achter komen te staan. 49-66 tegen Miami Heat. In de nieuwsminuutjes zullen wij u op de hoogte houden van hoeveel het daar staat. Want het is ook een beetje raar om dat opeens af te kappen. Wij, Bastiaan, stoppen er wel mee. Ja, maar ik wil toch nog even tegen u zeggen: uh, we hadden een beetje op bezoek, komen, en ik. We gaan zo meteen de fragmentjes uitknippen. Dus als u die wilt terugluisteren, dan kan dat absoluut. Ga dan naar www.radio1.nl. Dat is www.radio1.nl. En daar is alles zo meteen terug te vinden. Ja. Maar wij moeten maar eens gaan, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Zo meteen. Nu al wakker hier op Radio 1. Maar eerst het nieuws van de NOS. Gelezen door Jan van der Putten. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.